11 Uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. LTO Noord roept veehouders in de provincie Groningen op zich te melden als ze stalruimte over hebben. In verband met de zwakke dijken langs het Eemskanaal bij Temboer en Woltersum geldt daar sinds vanochtend een verplichte evacuatie. Mogelijk moeten ook meer dan 2000 melkkoeien en enkele honderden schapen uit het gebied worden weggehaald. LTO Noord zegt dat de situatie bij het Eemskanaal een snelle evacuatie noodzakelijk maakt. De betrokken bedrijven zullen schade oplopen, maar voorop staat nu dat alle levende haven naar een veilige plek wordt gebracht. LTO Noord heeft de indruk dat er voldoende transportmiddelen zijn om de klus te klaren. Rond de jaarwisseling zijn zeker 25 vuurwerkslachtoffers geopereerd aan ernstige verwondingen. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Het gaat volgens de vereniging om verwondingen aan handen, gezicht en brandwonden. Bij vijf slachtoffers moest een hand worden geamputeerd en in nog meer gevallen raakten mensen hun vinger of een deel daarvan kwijt. De meeste slachtoffers zijn minderjarige jongens, zeggen de plastisch chirurgen. Het vervelende is ook dat die jonge mensen helemaal nog niet beseffen waar ze mee bezig zijn. En zo'n explosie is, ja, in, in een fractie van een seconde is het gebeurd... en de gevolgen dragen ze wel hun hele leven met zich mee. De plastisch chirurgen pleiten dan ook voor een betere voorlichting aan vooral jongeren. Een vuurwerksverbod vinden ze te ver gaan. In Turkije is een voormalig bevelhebber van de strijdkrachten opgepakt... op verdenking van het beramen van een staatsgreep ex generaal Basboek is de hoogste militair die beschuldigd wordt van het voorbereiden van een coup. Opstandige militairen zouden bomaanslagen willen plegen om de Turkse samenleving te ontwrichten. In Turkije zitten enkele honderden militairen in de gevangenis in afwachting van hun proces. Oud-generaal Basboek, die nu is gearresteerd, ging vorig jaar met pensioen. Hij spreekt de beschuldigingen tegen. De man van de Oekraïense oud-premier Timoshenko heeft asiel aangevraagd in Tsjechië. Dat heeft de Tsjechische regering bevestigd. Julia Timoshenko werd een paar maanden geleden in Oekraïne veroordeeld tot zeven jaar cel wegens corruptie. Veel mensen zien het als politieke veroordeling. Haar rivaal, de huidige president Janukovic, zou haar op deze manier buitenspel willen zetten. Vorig jaar vroeg een oud-minister uit het kabinet van Timoshenko ook al asiel aan in Tsjechië. Dat leidde toen tot een politieke ruil tussen Oekraïne en Tsjechië. De regering in Praag heeft nog geen beslissing genomen over de asielaanvraag van de man van Timoshenko. Het weer is nog wat buien. Vanmiddag overwegend droog met stapelwolken en zon. De westen- tot noordwestenwind neemt af, naarmatig tot vrij krachtig. En de temperatuur stijgt naar een graad of acht. AMDB Verkeersinformatie. Na een aanrijding staat er file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Maastricht-Aken Airport en knopen Kerensheide 4 kilometer. Bij Kerensheide is één rijstrook dicht. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam is vastgelopen voor het knopend Klein Polderplein in 4 kilometer. Dat heeft te maken met de aanrijding op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Daar staat tussen knopen Terberichtse en Spaanse Polder 7 kilometer. De rechte reishok is dicht. Tussen Amsterdam Centraal en Weesbereide geen treinen na een aanrijding. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur.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 Hier zijn de waterhoogte van vanochtend meegedeeld door Rijkswaterstaat. Van het waarnemingspunt in Constant is geen opgave. Manheim, radio 171. de gids.fm, Mijns, met Deborah Blekkenhorst. Ik weet niet of het u is opgevallen, maar de hele week al praat ik met wetenschappers over de toekomst. Ik heb het over oud worden gehad, over dementeren en euthanasie, over de arbeidsmarkt en ook over het voedsel van morgen. En vandaag, vandaag kijk ik weer vooruit. Nu doe ik dat met Kees Buisman. Hij is hoogleraar Milieutechnologie aan de Wageningen Universiteit. En de vraag is, kan water overmorgen al het liefst aan ons? energievraag voldoen. 2012 wordt het jaar van Erik Koekoek. Hij woont in de torenflat in de wijk Vollenhoven in Zeist. En in ons vrijdagverslag uit de buurt kijken we met hem naar de toekomst. En autofabrikant BMW rust sinds kort bijna alle modellen uit met het zogenoemde Connected Drive systeem. Daarmee is de auto interactief verbonden met de buitenwereld. De automobilist kan dus heel makkelijk bellen, internetten en navigeren. Maar zitten we er wel op te wachten. Autojournalist Wim oude probeerde het nieuwe systeem natuurlijk al uit en hij is hier om erover te vertellen. Bent u benieuwd? Surf naar begids.fm. U hoorde het al in het nieuws. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie hebben rond de jaarwisseling minstens 25 mensen blijvend vuurwerkletsel opgelopen. Zo moesten de chirurgen bij hun patiënten vijf handen amputeren. Ik praat erover met Anne-Katrien van der Krag. Zij is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Goedemorgen. Goedemorgen. Toen ik het las keek ik naar mijn eigen handen en dacht ja, ik kan er eigenlijk nooit één missen. Hoe groot is het leed? Uh, nou, het leed als je één vinger mist, valt wel mee, tenzij dat de duim is. Uh, meerdere vingers is toch heel vervelend en een hele hand. Dat is ontzettend invaliderend. Ja, zei, tenzij de duim? Ja, de duim is, uh, is een vinger die je niet graag wil missen, omdat je daarmee de grijpfunctie in de hand uh, krijgt. En je wil altijd, ja, de, de uh, vier vingers staan in één lijn en de duim die staat in een ander vlak eigenlijk. En ja. daardoor heb je daar een grijpfunctie mee en dat is dus een hele belangrijke vinger. U werkt zelf in het AMC. Hoeveel mensen heeft u geopereerd? Uh, deze auto nieuw hebben wij uh, in het AMC slechts één vuurwerkslachtoffer gehad. En die kwam ook bij u terecht? Uh, ja, onder andere ja. En dat was ook een operatie aan, aan de hand? Dat was ook een operatie aan de hand. Ja, en wat heeft u moeten doen? Uh, een deel van een de vinger moeten amputeren en een uh, breuk moeten herstellen. Ja, en om wat voor patiënt ging het? Dat was een uh, jong, jong kind. Een jong kind? Ja. ja. Heeft u het idee dat er ook meer jonge kinderen steeds vaker binnenkomen? Nou, wat dit jaar echt ontzettend is opgevallen aan de cijfers... is dat uh, ik denk ongeveer de helft zijn, uh, zijn slachtoffers zijn jonge jongens, echt onder de 17 jaar. De andere categorie zijn jongens in de leeftijdscategorie tussen de 17 en de 40 jaar. Dus sowieso zijn het allemaal jonge mensen. En uh, eigenlijk allemaal van het mannelijk geslacht, met en, de handletsels. En verschillen de, de verwondingen dan ook nog in de leeftijdscategorie? Kan ik niet zeggen, nee. Hoe zou het komen, denkt u, dat vooral die jonge jongens uh, zoveel uh, binnenkomen? Ja, ik denk dan, het is natuurlijk stoer om, uh, om wat vuurwerk af te steken. Dat lijkt me de meest voor de hand liggende reden. Maar... Ja, mij ook. Het is natuurlijk spannend. En ze gaan zelf dingetjes maken. Maar ze hebben geen idee van de gevaren en de gevolgen die het met zich meebrengt. Want ik denk dat je als jongen van twaalf... 12... ...er echt niet bij nadenkt dat, uh, dat zoiets ja, mogelijk zou kunnen exploderen... ...en dat je daar je hand bij kan kwijtraken. En bovendien, al zouden ze dat denken... ...dan denk ik dat ze ook de hele gevolgen van het kwijtraken van hun hand niet kunnen overzien. Want heeft u ook enig idee of het inderdaad te wijten is aan het reguliere vuurwerk... ...of inderdaad door het bouwen van, uh, van een eigen bom? Wij zien meer uh, vuurwerkletsels als bij eigen eigengemaakte uh, ja, bruisels... Ja, dat is dan vaak uh, het in een ijzeren staaf pompen... en dan maar hopen dat hij een zo groot mogelijke knal geeft. Uh. Ja, er worden allerlei dingen verzonnen. Ik ben daar geen expert in, gelukkig. Nee, nee. Nu kan ik me wel uh, al, al die sierenspotjes van vroeger herinneren. Het begon geloof ik ooit met André van Duin, die verkleed was als vuurpijl. Nou ja, daar kan je dan nog om lachen. Maar later werden het echt beelden van mensen met, met ja, uh, handen die er niet meer waren... en, en afgeblazen voeten en, en nou ja, noem maar op. Heeft het enig uh, effect gehad ooit... Ja, dat, ik weet niet of dat echt gemeten is, maar wat mij wel opvalt is dat zij er de laatste jaren niet meer zijn. En ik denk dat dat heel jammer is, want ik denk dat het toch op de een of andere manier nodig is om een soort schrikbeeld aan te jagen. Ik denk dat je met alleen leuke verhaaltjes, ja, dat, dat schrikt mensen gewoon niet af en helemaal niet jonge, jonge kinderen. Nou, dus ik geloof wel dat ze er nog zijn, maar alleen op internet. Dat is dan natuurlijk ook weer een typisch okay. medium om veel jongeren te bereiken, maar ja. blijkbaar staat het niet erg aan. Waar zou u wel voor pleiten? Uh, ja, ik denk dat wij met de vereniging toch gaan pleiten voor een betere voorlichting. En misschien dat je dat ook op scholen zou moeten gaan geven. Ja, zou het bijvoorbeeld helpen als u voor de klas ging staan en dit, dit zou vertellen? Deze verhalen die u ook al heeft. Ja, al zegt? misschien. Ik weet ook wel dat collega's die bijvoorbeeld uh, zelf kinderen hebben... ook al gevraagd zijn om dat op scholen te doen. Uh, ja, je hoopt dat dat effect heeft. Ah. En uh, we hadden het er al even over natuurlijk dat er uh, ja, slachtoffers zijn, zijn binnengebracht. Minstens 25 mensen die, die uh, vijf handen zijn in ieder geval geamputeerd. Maar uh, ziet u ook een stijging ten opzichte van voorgaande jaren? Dat durf ik niet te zeggen. We hebben daar geen exacte getallen van. Uh, wat ons met name dit jaar opviel, we zijn het dus even gaan, gaan meten bij met name de opleidingsziekenhuizen en de grote perifere ziekenhuizen, is dat het, dat het allemaal om jonge mensen gaat. Ja. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Wat u al zei, die jonge jongens uh, ja. uh, van onder de 17 en dan van 17 tot 40. Uh, uh, ouders, hebben die nog een uh, belangrijke functie in deze? Een voorlichtende functie? Ja, dat denk ik zeker. Maar ja, heel vaak zijn de ouders er uiteraard niet bij als zoiets gebeurt. en ja. Ik... Ik vind het heel moeilijk om te zeggen hoezeer je dat kan voorkomen. Maar ik denk zeker dat je als ouder moet benadrukken dat er een groot gevaar in zit. Ja, en dan zijn er soms ook ouders die het natuurlijk zelf doen. Ook dat, maar goed. Dat, ook dat. Uh, ja, ja. <laughs> dat wordt lastig dan. Uh, Anne-Katrien van der Kar, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging hey, voor Plastische Ik ben geen bestuurslid, ik ben uh, lid. U bent lid? Nou, ja. dan uh, hebben we bij deze het bestuur eraf gehakt. Dank ja, oké. Okay. <laughs> Dag. Dag. De Gids.fm Lobit 757 min 3. Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Dat geldt ook voor de bewoners van de wijk Vollehoven in Zeist. De flatwijk waar natuurlijk een bonte verzameling mensen woont. En ook in 2012 blijven we die bewoners uit Vollehoven volgen. En dat doet Joost Wilgolf. Joost, die was deze week bij Erik Koekoek. En als een jongen die heeft uh, behoorlijk grote plannen voor 2012. Welke heeft hij? Ja, hij wil een, uh, een tweedehands kleding van stending beginnen in uh, Vollehoven, En de aanvraag ligt inmiddels bij, het, uh, bij de gemeente Zeist. En waarom bij de gemeente, en niet gewoon de bank? Ja, bij de bij de krijgt hij geen lening meer, want hij heeft ooit uh, schulden opgelopen. En die schulden die heeft hij weer opgelopen omdat hij ooit in de, in de bijstand zat. Dus heeft hij een aanvraag ingediend voor een starterskrediet... in het kader van het besluit bijstandverlening zelfstandigen. Dus hij heeft 24.000 euro nodig, staat in zijn bedrijfsplan... Oh. om zijn zaakje te beginnen. En hij heeft zijn zinnen gezet op het al ja, twee jaar lang... leegstaande bedrijfsruimte op de begane grond in de torenflat. De deur gaat open. <laughs> en ik neem aan dat dit achterste stuk voor uh, Second Life Clothing is. Second Life Clothing. Juist, Second Life Clothing. Dat wordt mijn toko hier in Zijst. Ja. ja. 2012 wordt jouw jaar? Ja, Waarom? dat klopt. Uh, nou, ik kom vanuit uit een uh, vrij langdurig uh, bijstandstoestand. En uh, ik wil daar gewoon uit. Ik heb heel veel jaren daarvan geprofiteerd, zeg maar. Maar je kan nooit eigenlijk iets leuks doen. Dus een keer een paar leuke schoenen kopen of zo. Dan ben je toch meestal afhankelijk van familie of vrienden. En de zaak zelf weer aan de, aan de gang gaan. Dat vind ik ook leuk. Want ik, ik, ik, ik, zie, ik kan niet wachten, bij wijze van spreken. Dat, ja. Ik ben al, ja, eigenlijk in gedachte uh, tijdenlang bezig met, uh, met dit plan. En... Aangezien de, de economische toestand zich enorm verslechtert. Eh, mensen kunnen zich bijna. En zeker in, deze, in dit gebied waar wij nu zitten. In Vollehoofd In Vollehoven, ja. eh, Die kunnen zich eh, haast geen nieuwe kleding of goede kleding veroorloven. En ik wil dus een speel vormen tussen de wat beter gesitueerde met de wijken, waarin eh, het wat minder gaat. En dus op een centraal gelegen punt tweedehands kleding verkopen van een zeer hoge kwaliteit. En de uitstraling van de winkel die moet zijn zoals je in een normale kledingzaak binnenkomt. Een warme uitstraling met mooie vloerbedekking. Pashokjes voor de dames en de heren apart. Omdat je hier ook met een heleboel cultu culturen zit. En het plafond dat wordt van uh, vloer, gewelfd, donkerrood. Van de klassieke vloer. Ja. ja. Hoe ver is het ermee? Nou, ik heb gisteren dus een gesprek gehad op de gemeente Zeist. Nou ja, die man die uh, ja, had zich kennelijk, of naar mijn mening, niet ingelezen in, uh, in het bedrijfsplan. En ik voelde me niet echt serieus genomen. En dan beginnen ze gelijk over je uh, verleden natuurlijk, hè? over hoe lang ben je uit het arbeidsproces. En uh, ja, gebruik je medicijnen uh, en... Vind je dat ingewikkeld als ze erover beginnen? Ja, weet je, kijk, ik heb een hele lichte vorm van medicatie. En dan denk ik denk van ik kan gewoon goed functioneren. En zeker in iets wat ik erg leuk vind. En dan denk ik denk van ja, geef iemand een kans. Die probeert uit de bijstand te komen. En dan zeggen van. Om dat joh, wil hè, dat wil de regering graag. Dat willen ze graag. We kregen in december nog een brief dat het uh, initiatief meer bij de burger zelf komt te liggen om uit die bijstand te komen. Ik denk, nou, dat is een hartstikke mooie brief. Die werkt mooi mee met hetgeen wat ik van plan ben. Maar ja, ik moet hun overtuigen. En want, de... want die sociale dienst, die gemeente Zijs, die moet uiteindelijk zeggen van... we geloven in jou, Erik Hoek. Ja, ja de gemeente Zeist die moet uh, uiteindelijk uh, zeggen van... we geloven in je. Als ik de aanvraag indien, dan brengt dus de gemeente een advies uit van, nou ja, het, we doen het wel of we doen het niet. Ja, Joost, Erik doet er alles aan om uit die bijstand te komen. Maar hoe kwam hij er ooit in? Ja, dat is een behoorlijk uh, ingewikkelde geschiedenis. In het kort komt het erop neer dat hij jarenlang... veel te hard gewerkt heeft uh, in een bakkerij. Daarna, daarnaast deed hij aan wielrennen aan bodybuilding. Hij deed bijna niks voor zijn lol, uh, dus... Hij Alleen moest maar werken, werken, werken. En hij bezocht nog regelmatig een huisfeestje, waar hij nog wel eens een pilletje nam, vertelde hij mij. Hij sliep twee uur per nacht, maar op een gegeven moment houdt dat dus op. En uh, hij op een dag klapte hij in elkaar, dat is nu zo'n twintig jaar geleden. Ja, dan zegt het lijf stop, nu, nu krabbelt hij weer op en heeft hij zelfs ontzettend wilde plannen, zoals hij het beschreef. Ja, wordt het een, wordt het een prachtige winkel. Ja, hij vertelt Ik... erover als het al, alsof het ja. die al bestaat. Ja, dat ja. zouden we nog moeten beginnen. Maar is het een geboren ondernemer of komt hij misschien uit een ondernemersneest? Nee, helemaal niet. Hij heeft een, een bijzondere achtergrond. Hij is uh, 48 jaar nu en geboren op het trein van een jeugdgevangenis. En zijn vader die werkte daar en nou, het hele gezin woonde daar ook. Dus Erik die werd naar school gebracht door jeugdige TBS's. Nou, vertelde het, die? Dus is het anders. Ja. Ja, maar het mooie is dat hij daardoor wel heel erg positief tegen mensen aankijkt. En dat neemt hij ook weer mee in zijn plan om een tweedehands kledingwinkel te beginnen. Ik hou van elk mens op de wereld. dus... Ik vind het bijzonder leuk om mensen te mogen ontmoeten in de winkel. En om te zien dat mensen die het gewoon hartstikke beroerd hebben... voor een heel leuk bedrag een leuk kledingstuk kunnen kopen. En vooral het roulatiesysteem ook. De kleding wordt elke twee maanden ververst, zeg maar. De mensen mogen het inbrengen. Iedereen mag het inbrengen? Ja, er wordt dus heel Zeiss, Den Dolder, Huisdraai, er wordt geflyerd. Ik keur dus of het verkoopbaar is en of het goed is. En na twee maanden kunnen ze de overgebleven stukken ophalen... en krijgen ze 30% van de opbrengst van hetgene wat verkocht is van, het, van de winkel. Er komen hier per dag 1200 mensen langs deze toko lopen, omdat mm -hmm. ze hier wonen. In de buurt zitten er dan nog 6000 mensen in vijf verschillende flats. Ja, als die eenmaal lucht krijgen van wat zich hier bevindt... dan weet ik zeker dat er een omzet uit te halen is dat ze mij in het eerste jaar al terugverdiend hebben qua uitkering. Al die jaren daarna verdienen ze aan mij. Qua omzetbelasting, qua goedbelasting. Dus ik uh, heb zoiets van, nou, dit is gewoon de, de gouden plek waar we nu staan. Ik vind het gewoon... Uh... Wat is er? Even een beetje uh, dizzy. Word je dizzy? Kom door die ruimte ook. Hoezo dan? Nou, dat is, ja, het is allemaal nog kaal en ik zie het al helemaal uh, ingericht en zo, weet je wel. Uh, gaat ja, het gaat zo een beetje draaien. Ja, ik, ben nog niet, ik, uh, ik ben natuurlijk wel bij de voorkant van de ruimte geweest, maar ik ben er nog niet in geweest. Dit en is de eerste keer dat je binnen bent? Dit is de eerste keer dat ik binnen ben in de, in de ruimte zelf. En ik, zie nu dus, ik visualiseer al uh, hoe de toko eruit moet komen te zien. Ja, ik vind het echt een fantastische ruimte. Ja, Joost, het uh, enthousiasme straalt er vanaf bij, bij Erik Koekoek. Hij wordt zelfs duizelig, zelfs uh, ja, van zijn eigen plannetje. Ja. Maar wanneer horen we nu echt of, of het gaat lukken? Ja, dat weet u niet. Hij moet een heleboel formulieren invullen... en dat moet dan weer langs een aantal instanties. Maar uh, als hij het krijgt, of ook als hij het niet krijgt, dan horen we het hier. Zeker, we houden Erik Koekoek in de gaten. Dankjewel, Joost Wilhoff, en uh, tot uh, volgende week. Tot volgende week.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 bad when nothing's in the way endless conversations shake your head every day is making you stronger Rieke Jager reist de hele wereld rond. Traveler. Pannadensse kop 736 min 3. De als je bedenkt dat Duitsland bijna een kwart van zijn energie... uit kerncentrales haalt en je sluit die de komende tien jaar allemaal... dan moet je dus een enorm nieuw park met windmolens aanleggen... enorm veel zonne-energie installeren. Terwijl daar intussen ook heel veel protest tegen is. Hè? Mensen die geen windmolens in hun dorp willen hebben. En van de andere kant, stel je voor in de winter... er is een dag geen zon en geen wind. Het is heel koud, iedereen zet zijn elektrische kacheltje aan. Dan gaat het mis. Of je moet, zeggen cynici dan, kernenergie importeren. Waarschijnlijk uit Frankrijk. En dan is het toch een beetje schijnheilig om er hiermee te stoppen... en diezelfde stroom uit het buitenland te importeren. Zei correspondent Wouter Meijer van het NOS-journaal eind mei. Door de kernramp in Fukushima in Japan... ziet de Duitse bondskanselier Merkel zich gedwongen... om binnen tien jaar alle kerncentrales te sluiten. Maar als die kernenergie niet de oplossing is... voor het komende energieprobleem, wat is het dan wel? In de studio van Omroep Friesland zit Kees Buisman... en hij weet het antwoord. En het antwoord is water. Goedemorgen, meneer Buisman. Goedemorgen. Ja, U bent hoogleraar Milieutechnologie aan de Wageningen Universiteit... En ook nog eens wetenschappelijk directeur van Wetsus. Wat is Wetsus? Nou, Wetsus is een topinstituut in uh, Leeuwarden... wat zich specialiseert in uh, watertechnologie te ontwikkelen. Ja, Wetses, ja, dat uh, spreekt voor zich eigenlijk bijna, zou je zeggen. <laughs> uh, en ook nog eens ondernemer van 2011 bent u geworden. Ja, ja ondernemer van de, Wageningse, uh, de ondernemersprijs van de Wageningse alumni, inderdaad. Het wordt één keer in die vier jaar uitgereikt, dus uh, zeer eervol. En uh, u kreeg die prijs voor uw onderzoek naar water, denk ik dan? Ja, nou, ik kreeg hem uh, eigenlijk in Wageningen voor het opzetten van Wetsers. Hè, de stichting Wetsers, waar we dus met 90 bedrijven... en iets van uh, 20 universiteiten samenwerken. Ja. En omdat uh, er een aantal promovendi in mijn omgeving begonnen waren... met eigen bedrijfjes. Dus voor mij voorbeeldgedrag uh, voor die promovendi. Nou ja, uw voorbeeldgedrag is ook uh, Blue Energy wellicht. Want daar bent u mee bezig. Dat is eigenlijk een onderzoek. En uh, u bent energie aan het opwekken uit zoet- en zoutwater. Zeg ik het een beetje goed zo? Ja, uit het mengen van zoet en zout water. Ja, ja, hoe doet u dat dan? Nou, je moet je voorstellen dat uh, in zout water zitten dus uh, uh, positieve en negatieve deeltjes. zoutdeeltjes. Mm -hmm. En uh, als je die uit elkaar weet te halen, dan krijg je dus een positieve en een negatieve lading. En daar kan je stroom van maken. Ah. En we gebruiken dus het zoete water om die deeltjes uit elkaar te halen. Want die, die zoutdeeltjes die willen heel graag naar het zoete water. En dan oh. nou zetten we tussen het zoute water en het zoete water... een filtertje wat alleen maar de positieve deeltjes doorlaat... aan de ene kant... en alleen maar de negatieve deeltjes doorlaat aan de andere kant. En op die manier scheid je dus uh, die deeltjes in het zoute water. Ja, het klinkt zo simpel eigenlijk. Maar dat is het vast niet. Ja, nou dat is natuurlijk het, het, het. Als je natuurlijk iets als energie wil maken, zou je het altijd simpel moeten doen, want het moet natuurlijk wel heel goedkoop zijn. Maar uh, ja, het, het verneind zit natuurlijk in de details uh, hoe je dat dan op hele grote schaal gaat doen. Voor uh, iedere kubieke meter zoet water wat per seconde de zee in gaat, kan je een megawatt aan stroom maken. Ja. Maar dat betekent dus wel he, voor Nederland... we he, hebben zoiets dus van 3500 kubieke uh, meter zoet water... Uh, wat er per seconde de zee in gaat. Dat je dus uh, 3500 megawatt kan maken. Maar ja, ja, als je dat even tot je door laat dringen... He, 3500 kubieke meter per seconde, dat zijn zulke mega hoeveelheden. Goeiedag. Ja. Dat moet je dus wel allemaal langs die filtertjes zien te krijgen. Ja. En dat, uh, ja, dat is inderdaad de kunst. En dat zijn enorme filters dan, want dan krijg je ook enorme installaties. Moet ik dat dan zo voor me zien? Ja die, uh, nou ja, die filtertjes dat zijn dus laagjes... die allemaal op ongeveer uh, een, een, een, zeggen, in een millimeter zitten wel vier laagjes of zo. Mm -hmm. he, dus die zitten heel dicht op elkaar. Nou, hebben we hebben wel eens uitgerekend dat je bij de afsluitdijk... He, voor 200 megawatt heb je, een, uh, heb je dan een installatie nodig... van uh, nou, zeggen een paar honderd meter lang in de vorm van C-containers. Okay. Dus dat valt wel mee. You know, de afsluitdijk is uh, 32 kilometer. Dus die paar honderd meter die kan er makkelijk wel in weggewerkt worden. Het is niet direct iets dat je... Uh... Enorm opvalt, zoals bijvoorbeeld een, een groot windmolenpark. Nee, absoluut niet. Nee, het zit uh, ook natuurlijk grotendeels onder water. Hè? Dus, ja. uh, dus je ziet het eigenlijk helemaal niet. En hoeveel stroom gaat het dan uiteindelijk leveren in uw stoutste dromen? Worden wij daar uh. bijvoorbeeld helemaal afhankelijk van? Kan dat? Nee, dat, ja, tenminste, dat kan wel, maar dan moeten we vier keer zo weinig stroom gaan gebruiken. Ja. Want we, we kunnen ongeveer een derde van de Nederlandse stroom maken. En, uh, van, uh, nou, uh, en, want wat je moet voorstellen is dat een windmolen van 2 megawatt... Die doet het natuurlijk uiteindelijk maar 30% van de tijd. Hm. Maar zo'n Blue Energy Centrale, want die rivieren in Nederland, die stromen altijd mee door. Hè? Dus die gaan, die gaan altijd mee door. Dus we kunnen 500, mega, 3500 megawatt aan capaciteit opstellen. Maar die kunnen daarna ook dag en nacht stroom maken. Dus daar kan je toch wel uh, behoorlijk veel stroom mee maken. Blijft altijd mee doorgaan. Kan je dan ook overal ter wereld maken of bouwen? Ja, overal waar, uh, waar uh, rivieren in de zee stromen. En waar mensen wonen, hè, want er zijn natuurlijk ook rivieren zoals de Amazone. Ja, daar woont natuurlijk niemand, nee. dus daar heb je er niet zoveel aan. Maar ja, meestal worden juist bij de riviermondingen de, de, de steden gebouwd. Dus er zijn heel veel steden in de wereld waar het inderdaad, hè, of, of landen in de wereld waar je dat zou kunnen gebruiken. En nou ja, als, als je alle rivieren van de wereld meetelt, dan kan je zelfs 80% van alle stroom in de wereld maken. Maar ja, zoals ik al zei, hè, sommige rivieren die liggen op de verkeerde plek. En u komt op dat idee, of in ieder geval heeft het zo ver doorontwikkeld dat we het wellicht op, op vrij korte termijn misschien al een beetje kunnen gaan gebruiken. Ja, dan denk ik, waarom is er nooit iemand eerder op gekomen? Nou, dit, dit idee is al vrij oud, alleen de technologie die was niet goedkoop genoeg. Uh, die, he, die, die filtertjes, he, de membranen, mm -hmm. die kostte vroeger 1000 euro per vierkante meter en die kostten nu nog iets van 4 euro per vierkante meter. He, dat scheelt dus dan zijn... ook? Ja, dat, dat maakt alle verschil. En ten tweede, vroeger kon je iets van, uh, laten we zeggen, 0,1 watt per vierkante meter maken en nu iets van 2, dat is ook 200 keer zoveel. Dus het is een beetje uh, he, een duizend keer zo goedkoop geworden. U bent een nieuwe grote stroompionier van ons land, wellicht. En dat kan ook wel wat opleveren voor u dan. Nou, helaas, uh, de, Wetsers heeft een, uh, heeft een bedrijf. Uh, de, er is een bedrijf die de rechten van Wetsers heeft uh, overgenomen. Dus voor als, als het ooit een succes wordt, zal Wetsers ongetwijfeld uh, royalties krijgen. Maar ja, wij zijn uh, maar gewoon een ideële stichting uh, en uh, wij zullen dat geld weer stoppen in nieuwe technologieën. En om het zo te blijven doorontwikkelen uiteraard. Uh, ja. Uh, ja, uh, wetsers, ja um, de, de, de doet water. De, de naam zegt het al, maar zijn er nog andere onderzoeken waar u zich mee bezighoudt? Ja, we hebben iets van vijftig onderwerpen. Wij, wij, wij zijn natuurlijk bezig met schoon drinkwater en met het afvalwaterzuiver. En proberen ook de stoffen die in het afvalwater zitten weer nuttig terug te gebruiken. Zoals bijvoorbeeld fosfaat. Ja. En ja, een, een ding wat volgens mij wel heel sexy is, is dat we nu bezig zijn om stroom uit urine terug te winnen. Ja, daar was ik een beetje aan het vissen. Want ik weet dat u daarmee bezig bent inderdaad. Hoe doet u dat? Want ja, het klinkt een beetje als als ja een beetje spooky, een beetje eng misschien ook wel. Nou in urine zitten heel veel uh, urine dat is ongeveer 60 van de vervuiling van het rioolwater, he, ja. dus heel geconcentreerd. En uh, dat bestaat uit twee dingen: organische stoffen en, uh, en ammonium. En die organische stoffen, daar hebben we bacteriën gevonden die kunnen dat omzetten in, uh, in stroom en CO2. Ja. Dus die organische stoffen die vroeger dus energie kostte om ze te verwijderen, kunnen we dus nu stroom mee maken. En door het potentiaalverschil wat er dan ontstaat, gaat de ammonium kunnen we tegelijkertijd ook verwijderen. Ja. En uh, ja daarmee kan je dus uh, voor een kantoorgebouw uh, kan je voor hè, we hebben het wel uitgerekend kan je iets in 65 kilowattuur per dag maken. Nou, als je dat met zonnecellen wil doen, hè, als je dat ook, want je moet je natuurlijk rekenen dat in de winter, dan doen die zonnecellen het niet. Nou, dan uh, praat je wel over honderdduizend euro's aan zonnecellen. Dus dat, uh, dat is een hele interessante technologie, denk ik. Daar is aan. behoorlijk wat winst te halen. Maar u zegt dan, een kantoorpand zou het ook bijvoorbeeld iets voor mij kunnen zijn thuis. Ja, ook. Maar ik denk uh, met dit soort nieuwe technologieën uh, moet je het toch eerst op een klein beetje grotere schaal uh, uitproberen. En uiteindelijk uh, als het gestandardiseerd kan worden, ja, dan kan iedereen dat uh, in zijn eigen wc inbouwen, lijkt mij. Ja, het vinden van alternatieven voor de fossiele brandstof is natuurlijk ook een van de grote uitdagingen van deze eeuw. Bent u vol vertrouwen dat de wetenschap en ja, u dus ook, zeg maar, uh, een afdoende oplossing voor vindt? Ja, aan de wetenschap zal het zeker niet liggen. <lacht> dan denk ik direct, dan zal het wel ook wel iets met geld te maken hebben, of niet? Ja, maar ook iets met keuzes natuurlijk. Kijk, die, die fossiele brandstoffen zijn natuurlijk wel heel erg eenvoudig te winnen nu. Ja. En uh, ja, de, ik, kies men dus. voor het gemak of voor de wat moeilijkere oplossing wellicht. Precies. En het tweede is, het, het blijft natuurlijk een duivels dilemma... van gaan we nu met technologieën die eigenlijk nog niet goedkoop genoeg zijn... gaan we die nu op hele grote schaal bouwen? Of gaan we dus nu gokken hè, dat we ons geld stoppen in research... en dat we dus eh, technologieën gaan ontwikkelen voor de toekomst... die wel kunnen concurreren met fossiele brandstof. Ja. dat zijn natuurlijk een beetje de, de vragen. Ik, ik merk ook bijvoorbeeld dat het blue energy... Hè, dat, daar is toch wel, uh, ja, wordt toch wel uh, door heel veel, heel veel mensen cynisch op gereageerd. Nou ja, wellicht en, heeft u nu een beetje van cynisme weg kunnen nemen. En denkt iedereen, ja, dat gaan we doen. Dat zou toch mooi zijn, nietwaar? Dat zou fantastisch zijn. En <laughs> ik, dat in de eerste week van het nieuwe jaar. <laughs> ja, zo is het nou. Een mooiere wens is bijna niet denkbaar, zou ik zeggen. Um, hartelijk dank, uh, Kees buisman Ik ga gewoon nog even rustig slapen, want ik weet dat het vast wel goed komt. Uh, hoogleraar Milieutechnologie aan de Wageningen Universiteit en wetenschappelijk directeur van Stichting Wetsers. En wat hoort u zometeen nog? Een gezinsvoog heeft onjuiste informatie verstrekt aan de kinderrechter. om een spoeduithuisplaatsing van vijf kinderen voor elkaar te krijgen. De ombudsman komt er zometeen meer over vertellen. Na de hoofdpunten van het nieuws met Dorot Megens. Radio 1 Het NOS-journaal. De ANWB waarschuwt voor gevaarlijke omstandigheden op de wegen naar de skigebieden in de Alpen. In de Franse Alpen is in korte tijd veel sneeuw gevallen. Duizenden huishoudens zitten er zonder stroom. En de Mont Blanc-tunnel Blanc was vanmorgen een paar uur afgesloten. In Oostenrijk is vooral in de westelijke provincies Vorarlberg en Tirol veel sneeuw gevallen. LTO Noord roept boeren in Groningen op om stalruimte beschikbaar te stellen. Voor vee dat moet worden geëvacueerd. Langs het Eemskanaal geldt een verplichte evacuatie... Mogelijk moet ook meer dan 2000 melkkoeien en enkele honderden schapen uit het gebied worden weggehaald. In Turkije is een voormalig bevelhebber van de strijdkrachten opgepakt op verdenking van het beramen van een staatsgreep. Ex-generaal Bas Boek is de hoogste militair die beschuldigd wordt van het voorbereiden van een koep. Opstandige militairen zouden bomaanslagen willen plegen om de Turkse samenleving te ontwrichten. En de man van de Oekraïense premier Timoshenko heeft asiel gevraagd in Tsjechië. Dat heeft de Tsjechische regering bevestigd. Julia Timoshenko werd een paar maanden geleden in Oekraïne veroordeeld tot zeven jaar cel wegens corruptie. De regering in Praag moet nog over de aanvraag beslissen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Mainz 179 plus 11. Nijmegen 564. Dit is de Gids.fm. Plus 1. Met de Bora Blekkenhorst. wordt nu verbroken. Ja, je moet er niet aan denken als ouder dat je je kinderen van de ene op de andere dag kwijtraakt doordat een gezinsvoogd onjuiste informatie verstrekt aan de kinderrechter. Toch is het gebeurd, zo is vanavond te zien in het VARA-programma De Ombudsman. En De Ombudsman is Pieter Heelhorst en hij zit hier in de studio. Goedemorgen, Pieter. Um, ja, het, het, de start dus een nieuwe reeks van De Ombudsman vanavond en direct dat schrijnende verhaal van een gezin. Wat is daar aan de hand? Ja, het gezin is, uh, is gescheiden. Zij is uh, jeugdarts en de vader is predikant. Ze gaan uit elkaar. Omdat de scheiding vervelend verloopt... worden de kinderen onder toezicht gesteld. Dat is uh, prima. Er worden uh, plannen gemaakt hoe de zorg zo goed mogelijk verdeeld kan worden. En dan... Van de een op de andere dag, uh, nadat de vader alarm slaat... dan zegt de gezinsvoogd, "Nou, de kinderen moeten met spoed uit huis geplaatst worden. Omdat de moeder aan uh, wanen leidt, aan godsdienstwanen leidt... en rare opvattingen heeft over de duivel. Die dingen legt ze niet voor aan de moeder. Maar ze gaat gelijk daarmee naar de rechter. Uh, uh, en voor de rechter legt ze verklaringen af die gewoon aantoonbaar niet kunnen kloppen. Ze beroept zich bijvoorbeeld op, uh, ja, op, uh, op de huisarts en op de crisisdienst... die die wanen zouden hebben waargenomen... Maar die hebben de moeder helemaal niet gezien. En daar zit een grove fout. Eén stapje terug, want dit is ook een, een, een, een voogd... die is aangesteld uh, door de gereformeerde jeugdzorg. Ja. Het is eigenlijk een voogd van de gereformeerde jeugdzorg. En de vader is gereformeerd predikant. Dan denk ik, ja, één plus één is twee. Daar, daar kan je ook niet tegen opboksen. Dat, dat heeft de moeder ook bij de rechter gezegd. Dus de moeder heeft gezegd, ik wil een neutrale gezinsvoogd. Want uh, ik wil uh, niet... Uh, ik bedoel, ik, een van de redenen waarom ze ging scheiden is, is dat er ook een religieus conflict was. Ze is, dus uit de, zoals ze zelf zegt, ik ben uit de kerk gegooid en uit mijn huwelijk gegooid. Ja. Dan wil ze natuurlijk niet een gereformeerde gezinsvoogd. En dat heeft ze voor de rechter gezegd. En de rechter heeft gezegd: van, nou, maar als die gezinsvoogd niet uh, onpartijdig is, dan krijgt hij met mij te maken." Maar ja, zo'n ja. rechter zie hier maar één keer. Waar blijft die rechter in En inderdaad. ik vind die eigenlijk dat de algemene regels er moeten zijn. Als er een conflict is tussen ouders, dan moet er een neutrale gezinsvoogd komen en niet de gezinsvoogd die vanuit een bepaalde gezin te komt. Maar die voogd komt er en dan, dan beginnen die problemen dus, dus pas echt. En dat is ook te horen in de uitzending. Op 12 mei hebben ze de kinderen uit huis geplaatst en plotseling weggehaald. Ze waren al bij hun vader en ik kwam thuis. En toen kwamen de kinderen niet meer terug. En ze hebben toen uh, aangekondigd dat de kinderen ook niet meer terug zouden komen... omdat ik wanen zou hebben. Dat is mij toen op dat moment verteld. Ik moest maar naar huis uit gaan. Ik zei, ja, kom nou eventjes. Ik zei, waarom? Het sloeg echt werkelijk waar nergens op. Ja, je zei het al, Pieter, die wanen die volgens de gezinsvoogd er zouden zijn... zijn er helemaal niet. Um, ja, dan... dan hoe, hoe kan dat? Ja, er is, ja, is hebben, dus iets wat, wat, wat niet klopt. Ja, en dan zou je lang, denken, dat is toch te controleren? Ja, we hebben heel lang hebben wij uitgezocht... van wat nou de reden van de spoed uit was. Want dat Want de is een spoed uit Dat is een heel, heel vergaande maat. Dat doe je op het moment dat de kinderen direct... Gevaar lopen. Dus dat je bang bent dat de, dat de moeder gek geworden is, ze zelf wordt pleegd en de kinderen meenemen. Nou, dat is, daar is geen sprake van. We hebben, we hebben dat gevraagd. Is er sprake van fysiek gevaar? En dat wordt door alle partijen ontkend. Nou, als er geen direct fysiek gevaar is, dan is het logisch dat je ook weer wordt pleegd. Dus dat je de moeder vraagt: wat klopt er van deze verhalen? Want er waren verhalen dat de kinderen last zouden hebben... van de verhalen die de moeder vertelt over de duivel. Dat er uh, speelgoed weggegooid zou moeten worden omdat het bezet was. Nou, als je dat hoort, klinkt dat ook ernstig. Maar ja. omdat er geen direct fysiek gevaar is... moet je gewoon de moeder vragen, wat, wat is er waar van deze verhalen? En dan vraag je instanties zoals de huisarts... Nou, Verder is een oordeel over moeder. Wat is er precies aan de hand? Je vraagt met moeder, van nou ja, als de kinderen daar bang voor zijn... dan moet er, moet er wat aan veranderen. Je, beide kanten van Je het wil verhaal beide horen. kanten van het verhaal horen. En dat is het rare dat dat hier niet gebeurd is. De gezinsvoogd heeft, nadat de vader alarm sloeg onmiddellijk gedacht, de kinderen moeten daar weg. Ze heeft zelfs de kinderen weggehaald... voordat de rechter daarover een uitspraak deed. Dus op 13 mei doet de rechter pas een uitspraak. En op 12 mei zegt de gezinsvoogd al tegen de moeder... je kinderen zijn uit huis geplaatst en ze komen niet meer terug. En dan ben je dus te laat. Maar de kinderrechter zelf dan? Want die is toch onafhankelijk, zou je denken? Die moet toch ook kijken van, nou, ik heb hier papieren... maar ik weet nee. niet of het allemaal klopt. Ja, wat, nou. er, wat er gebeurt is dat de moeder, die was zo in paniek... is bij de eerste zitting, is ze niet gekomen. Dus pas later in hoger beroep is er naar gekeken. In hoger beroep had ze inmiddels ook een, een verklaring van de psychiater... die zei van nee, met moeder is niks mis. Maar wat er gebeurt is dat als ze kinderen eenmaal uit huis geplaatst zijn... wordt er niet snel gezegd van nou, ga maar weer terug. Want dat is, dat is voor de kinderen dubbel weer moeilijk. Want dan wordt er aan de andere kant. Dus het rare is dat je zo'n gezinsvoogd die moet... Heel secuur zijn voordat je zo'n grote maatregel neemt. En die, in dat hele dossier wat wij hebben bestudeerd. en wat we vanavond laten zien. is van die secure opstelling niks te merken. Ze neemt het gewoon met de ware niet zo nauw. En hoe reageert je de jeugdhoor zelf? Nou ja, je zou verwachten dat als je met zo'n verhaal... naar de stichting gereformeerde jeugdzorg, christelijke jeugdzorg gaat... dat ze dan onmiddellijk zeggen, nou, dit is een heel ernstig verhaal. Want dat hele systeem van jeugdzorg is erop gebaseerd... dat je een gezinsvoogd kan vertrouwen. Wat de gezinsvoogd voor de rechter zegt, dat moet kloppen. En als ik dat van een medewerker van mij zou horen... dan zou ik zeggen, ik ga dat tot op de bodem uitzoeken. Maar dat was hier niet het geval. Nee? Ja, dat is... Laten Maar een stukje, misschien... Daarvoor moet u niet bij mij zijn, daarvoor moet u bij de rechter zijn. Pardon? Ik, dus uw medewerker, legt valse verklaringen af voor de rechter... en u zegt, daar moet, moet u niet ik, bij mij zijn? Nee, ik ga, ik ga, helemaal niet, ik, ik, ik ga niet met u eens gesprek aan over de vraag... hoe vals dit is, of dit vals is. Kijk er dan maar, naar. Nee, dat ga ik niet doen nu. Ontkenning totaal. En later, in een later stadium hebben ze wel willen kijken... naar de verklaring van de huisarts en de verklaring van de crisisdienst... en de verklaring van de rechtbank, die, uh, die allemaal de de, de... de, ja, de... de verklaringen van de gezinsvoogd tegenspreken. En toen hebben ze gezegd van ja, maar toch houden we eraan vol. Uh, houden we vol dat de gezinsvoogd uh, prima heeft gehandeld. En dat vind ik onbegrijpelijk. Ja, de inspectie jeugdzorg heeft nu in ieder geval wel aangekondigd... Ja, wij willen opheldering van, uh, van deze uh, afdeling, SGE-jeugdzorg... over het mogelijk foutief handelen in ieder geval van die gezinsvoogd. Hebben gezinsvoogden uh, in het algemeen, Pieter, niet erg veel macht? Want je ze zegt dat ze macht. kunnen vertrouwen, maar dat kan en dus en het niet is, altijd. Wij kunnen natuurlijk in deze uitzending niet zeggen... Uh, de kinderen waren beter af bij de moeder of bij de vader. Dat kunnen wij van een afstand niet beoordelen. Wat we wel kunnen beoordelen is of de procedure klopt. Hè? Of, of een gezinsvoogd de waarheid spreekt. Of een gezinsvoogd onpartijdig is. Of een gezinsvoogd een juiste beoordeling maakt. van Of er spoedeisend belang is of niet. Nou, dat blijkt allemaal niet te kloppen. En dat is het algemeen in de jeugdzorg. De gezinsvoogd heeft enorm veel macht. En juist omdat hij veel macht heeft, moet je heel goed met die macht omgaan en ook bereid zijn... om daar verantwoording over af te leggen. En, en allebei dingen, zijn dus. Ja, en allebei deze. die dingen ontbreken hier. Ze zijn en niet uh, uh, secuur, want het lijkt eigenlijk eerder alsof ze een verhaal maken... om maar de rechter te overtuigen uh, dat de spoed uit huis plaats moet vinden... en dat ze daarvoor allerlei het gezag van anderen misbruiken... Nou, dat is het tegenovergestelde. Dat zegt de huisarts ook. Ik voel me gebruikt. Mijn gezag is gebruikt om iets uh, te doen... waar ik helemaal geen oordeel over had. Zou de controle aangescherpt moeten worden op Nou, Wat het raar is, is, dat is, gebeurt natuurlijk heel vaak bij een incident... Het moet er gelijk controle worden aangescherpt. Ja. En dat, dat weet ik niet. Wat ik wel zou vinden... is dat als er geen sprake is van direct gevaar... dan moet je, zoals dat bijvoorbeeld ook in uh, Nieuw-Zeeland is... dan moeten de uh, ouders altijd de gelegenheid krijgen... om te kijken van, nou wat gaan we ermee doen? Kunnen we in eigen kring een eigen krachtconferentie doen? Kunnen we een plan opstellen? Zo'n zwaar middel moet je, je inzetten op het moment dat er direct gevaar is voor de kinderen. Anders moet je proberen om het te doen. Want het is natuurlijk heel ingrijpend voor de kinderen, zo'n uithuisplaatsing. De kinderen mochten daarna ook uh, op school niet meer buitenspelen... omdat van moeder een boeman werd gemaakt die de kinderen zou ontvoeren. Dat is natuurlijk vreselijk. Ja. En... Nu, zijn, nu zijn er in het verleden natuurlijk ook wel uh, verhalen geweest van gezinsvoogden waar het een beetje mis is gegaan, bijvoorbeeld Savannah. Hè? De, ja. de zaak, die kennen we denk ik allemaal wel. Uh, is er misschien ook een angst van als je niet snel ja. genoeg reageert... dan heb je het ook gedaan, of dan denk dat je... zit je ook fout? We hebben gekeken naar die zaak. Dan zie je dat, er, dat de gezinsvoogd eigenlijk hele periodes, soms maandenlang, ze niet ziet. Dus wat er gebeurt is dat er, er komt een alarmmelding van de vader... en dan denkt de gezinsvoogd oh mijn god, misschien uh, gebeurt er wel iets... en straks word ik, uh, word ik verantwoordelijk gehouden voor een gezinsdrama. Precies. En dan overreageren ze. En hey, dat man. is pijnlijk. Pieter Heelhorst. Vanavond is het verhaal te zien. Dit schrijnende verhaal. In ieder geval hoe dat is afgelopen met het gezin. Uh, vanavond dus en de komende maanden om ja. tien voor negen op Nederland 2. Dank, Pieter Heelhorst. Minds, 179 plus 11. Dit was De Vara toen. De Vara heeft al jaren wat met consumenten. Ik kwam er pas nog achter toen ik uit ons archief. gewoon wat banden van Koning Klant haalde. De eerste uitzendingen dateren van 1965. Met onder andere nog Hedy Dancona als presentator. Maar Koning Klant werd pas echt populair. met Wim Bosboom naast Letty Kosterman in de hoofdrol. Hij heeft een feilloos gevoel voor wat de gewone man bezighoudt. En die eigenschap kan bij Koning Klant volledig tot zijn recht komen. Volgens Bosboom moet je de kijker niet lastigvallen... met al te Politiek gepraat, maar hem vooral in zijn eigen taal over zijn eigen leefwereld aanspreken. Wim Bosboom, en dan praat ik over 1969 in gesprek met een kervendeskundige van de ANWB. Meneer Bransma, u bent de kervenexpert van de ANWB. Wat kost het een caravan? Eh, ik zou direct willen vragen, wat kost een auto? Dat is in het algemeen niet te zeggen natuurlijk. Ze lopen heel sterk uit elkaar. Uitgaande van een klein wagentje, een meter of drie, dan loopt dit van 2500 gulden tot 10.000 gulden. Wat adviseert u de mensen? We doen dit door de algemene mensen een vragenformulier toe te sturen... waar dus al onze vragen op staan. Zijn we vrij goed geïnformeerd over het gebruik. Als we deze gegevens hebben, dan sturen we de mensen een overzicht toe... van kampeerwagens en daar staan vijf, zes of zeven wagens op aangekruist in de klasse die hij zoekt. Kan je achter iedere auto iedere willekeurig kervengewicht hangen? Als we normaal mee op reis willen, dan moeten we toch een redelijke gewichtsverhouding in acht houden... Anders kan op een gegeven moment die caravan met de auto in de loop gaan. Een van de belangrijkste onderdelen is de trekhaak. Ja. Uh, moet je die er zelf onder zetten? Nou, dat? liever niet. Daar zijn we nogal erg tegen. En dit moet toch echt wel van speciaal fabrieken komen. En die haak moet aan de betreffende auto ook aangepast zijn. Als dus er 500 auto's zijn, zijn er 500 verschillende trekhaken. Wat kost dat alles bij elkaar? Uh, de trekhaak zelf grofweg een 80 gulden, 85 gulden, afhankelijk van het merk... En daar moet een bedrading, verlichting aangesloten worden. Uh, dat hele grapje kan en klaar, dat zal zo'n 120, 130 gulden zijn. Mm -hmm. Dan heb je de belasting. Uh, de belasting, dat is ook maar een gering bedrag. Dat is een kwart van 9 gulden per 100 kilo. Dus voor een caravanetje van een 400 kilo is dit maar 9 gulden. En uh, u gaat de spiegel, dat is dus de technische uitrusting nog van de auto. De spiegels grofweg een twee tientjes per stuk, als we een goede uitzetbare spiegel nemen... En een hoop auto's moeten nog van richting en wijze voorzien zijn. Er wordt namelijk geëist dat zo gauw een aanhangwagen wordt getrokken... ook een aanhangwagen, dat de auto aan de zijkant van klingiteurs moet zijn voorzien. En wat kost dat nou? Alles bij elkaar, denk je? Uh, de hele bij elkaar zal grofweg in de buurt van de 250 gulden liggen. Dan nou heb je die uh, <kijf> en hij kan dus achter die auto en je kunt gaan rijden... en nou zullen de meeste mensen wel over de grens gaan. Ja. Wat voor papieren moet je daarvoor hebben? Uh, het is goed dat u het vraagt, want er gaat iets nieuws spelen... Het is dit jaar verplicht dat men kan bewijzen dat die Caravan in Nederland ingevoerd is. Dus er moet een identiteitsbewijs bij zijn, net als we vroeger van het fototoestel kennen. En dat moet je dus tonen als je terugkomt? En Dat moet u tonen als je terugkomt. En dit bewijs is verkrijgbaar bij het Belastingkantoor. Nu is zo'n Caravan een heel gevaarte. En als je niet rijdt, dan moet hij ergens staan. Ja. Waar moet je hem zetten? Uh, u bedoelt buiten gebruik zijnde. Ja. En dat is helemaal geen moeilijkheid, er wordt vaak verkeerd over gedacht. Maar er zijn stallingadressen te over. En dat hoeft maar een heel gering bedrag te zijn. Het voordeel is dat die kerriga niet op een loopafstand van uw huis hoeft te staan, zoals de auto... maar die kan rustig 20 kilometer buiten die stad staan. En wat dat betreft zijn de stallingadressen genoeg. Iemand die hier eh, niets weet te vinden op dit gebied... die kan bij ons, de leden althans, die kunnen adreslijst krijgen... waar zeker 150 adressen op staan. Kost het veel, zo'n stalling? Eh, het loopt nogal uit elkaar, maar je kunt grofweg stellen een tientje in de maand. Goed, dan nou, hebben we alles voor elkaar. We hebben onze grensdocumenten. Hij ziet er goed uit, hij voldoet aan de wettelijke voorschriften. Dan gaan we rijden. Aan ja. nou, wat voor voorwaarden moet nou zo'n bestuurder voldoen? Eh, eh, in Nederland is die zonder meer gerechtigd om met die caravan te rijden... als hij zijn normaal autorijbaar heeft. Die aantekening staat al op. Eh, wat hij technisch moet doen... Eh, moeilijk is het caravanrijden rijden niet... We gaan rijden alsof we met een luie auto rijden. Dus onze hele reactie moet daarop gebaseerd zijn. Voor inhalen hebben we een veel langere inhaalweg nodig. Dus een veel groter stuk vrijweg. weg. Er zijn natuurlijk onnoemelijk veel Nederlanders... die als ze met vakantie gaan over de autobaan gaan in Duitsland. Ja. Is dat moeilijk? Uh, moeilijk? Nee. We gaan met de stroom mee. Maar de moeilijkheid is dat we vaak met de vrachtwagenstroom meegaan. Op bepaalde punten zijn we dus gedwongen om met de vrachtwagens mee te doen dan uh, moeten we soms naar het kruipspoor toe. Ja. Uh, het is niet moeilijk, maar het duurt alleen zo lang. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, nou, dan ga ik maar over de gewone weg. Ja, uh, aan de ene kant is het zo dat die autobaan dat is voor een hoop mensen verschrikking. Dat is ook het verhaal. Uh, op de lange afstand schiet je toch op de autobaan vaak wel vlugger op dan over de binnenwegen, de Boendenstrasse. Uh, aan de andere kant, het grote voordeel van die caravan ligt eigenlijk daarin dat we de binnenwegen pakken. En dat we ergens blijven hangen waar we het leuk vinden. Mag dat dan overal? Uh, dit mag praktisch overal. In Nederland moeten we naar een kampeerterrein toe. Moeten we een kamkaart hebben, moeten we naar een kampeerterrein toe. Uh, in het buitenland is het veelal vrij. Alleen in de echte toeristencentra zullen we nergens buiten een kampeerterrein terecht kunnen. Maar je kunt dus in het buitenland bijvoorbeeld aan een houtvest of aan een boer of zoiets vragen van... ...meneer mag ik bij uw bekje op uw terrein staan? Ja. En over het algemeen valt dit erg mee, maar het is natuurlijk de manier waarop je de man benadert. Ja, het is je eigen houding, of dit lukt of niet, maar ik heb nog nooit mijn hoofd gestoten. En op een gegeven moment uh, is mijn ervaring dat die boer of die boerswachter het alleen maar gek vindt dat je s'avonds in de ding zit en waarom kom je niet bij hem thuis. Dan wordt het pas leuk. Dan wordt het pas leuk, met oh. een glaasje wijn of zoiets. Wim Bosboom in gesprek met een caravandeskundige van de ANWB. Bosboom vertrok in 1981 naar de tros om daar kieskeurig te maken. Koning klant werd weer opgevolgd door de consumentenman Frits Bom. En die op zijn beurt werd weer vervangen door Felix Murders met kassa. En daar staat nu Brecht van Hulte voor de camera. Morgenavond is ze er weer met een belbus special. Hij is gek op wielrennen, maar hij maakt ook mooie liedjes. Blauwtzoen. Nijmegen, 564 plus 1 in, houses, in reads us, books books on smart tunes go, la la la la la The key to the city is the way. van Blauwzoen. Hij heeft een nieuwe cd gemaakt... en die is volgende week uitgebreid te horen op Radio 1. Radio 1. De Gets. Het is weer vrijdag, 11 uur 50.25, mag ik wel zeggen. Dus ik ga het uh, hebben over de auto, daar is het hoog tijd voor. En het gaat over de Connected Drive deze keer. BMW rust sinds kort bijna alle modellen uit met dit systeem. En daarmee is de auto interactief verbonden met de buitenwereld. De automobilist kan dus heel makkelijk bellen, internetten en navigeren. Autojournalist Wim oude heeft het systeem uitgeprobeerd. En is hier, om erover te vertellen. Goedemorgen Wim. Goedemorgen. Ja, je kan eigenlijk van alles doen. Je kunt bijvoorbeeld je smartphone heel makkelijk bedienen in de auto. Hoe doe je dat dan? Nou, Je kunt hem uh, inderdaad bedienen, maar ook uh, koppelen aan, het, uh, aan het, het scherm in de auto zelf. Het, eigenlijk het navigatiescherm waar veel meer functies op kunnen. Uh, je kan ook uh, thuis met apps uh, meenemen in de auto en daar je muziek afspelen. En, uh, enfin, het is één interactief feest voor als je daarvan houdt. Ik ben er zelf nog niet helemaal uh, een expert in, maar uh, er gaat heel veel gebeuren. En uh, op dat gebied, en BMW is de eerste die er eigenlijk... Uh, als concept dat helemaal uh, in de markt probeert te zetten nu. Ik lees bijvoorbeeld veel e-mail op mijn telefoon. Dat kan dan dus ook? Dat kan ook, maar je kan ook met... Uh, Want dan denk ik, met, uh, dat is ook best gevaarlijk. Met feed kan je dan ook korte berichten op dat scherm krijgen... dat je tijdens het rijden automatisch dat uh, een, een, korte nieuwsberichten... of beursberichten, wat BNN, uh, BNR soms ook al doet, uh, krijgen. Je kan op een gegeven moment ook sms-berichten aflezen. Niet op je telefoon, maar die komen dan via die telefoon op dat scherm in de auto. Dus helemaal hands-free kan je geïnformeerd blijven. Maar je moet wel kijken en, en lezen. Is daar toch niet een gevaar? Uh, daar zit een gevaar in, inderdaad. Uh, op het ogenblik is het zo dat die beeldschermen nog... Uh, of die navigatieschermen centraal geplaatst zijn. Ideaal is het als het recht voor de bestuurder komt... met wat ze noemen de head-up-display... wat in, in uh, vechtsvliegtuigen zit. Uh, dat, dat bestaat ook. Kun je bij BMW ook al bestellen. En, ja, er zijn ontelbare mogelijkheden om het steeds weer beter te maken. Er gaat nog veel meer gebeuren dan dit alleen natuurlijk. Nou, sociale media worden dan ook bijgehouden. Bijvoorbeeld de nieuwste meldingen van Facebook en Twitter. En die worden dan voorgelezen. dat gaat zo. X3 voor Land, goed voor Linden. Ad, bmwgroep, Nl. Http. deco, 8 schip. En ik maak grapjes maken over vondere, dus zwaardere... De vehicles. Heb jij het begrepen? Nee. <laughs> Over voordere, zwaardere devices. Ah. Ja. Nee. Ik denk dat die voorleesfunctie uh, niet heel niet erg... Uh, niet hè? Nee. Nou, het lijkt een beetje alsof de waterstanden voorbij komen. En als die zo worden voorgelezen, hebben we wel een probleem, Wim. Want het werkt nog niet echt optimaal. Met veel golfslag. Ja, dit is niet echt wat nee, je denkt. Nou, uh, dit zou mij meer afleiden dan het, dat het uh, me helpt. Het hapert, het hapert hier en daar natuurlijk nog wel. Uh, het, het, het, het is ook zo dat de smartphone... dat is waar BMW mee werkt, de iPhone, maar Android nog, nog niet... Uh, je moet er, het gaat sneller dan, je, dan ja. de tijd eigenlijk. Um, en daarom is het voorlopig... op het, het aflezen op dat scherm is, uh, nog het makkelijkst. En uh, je kan wel met, uh, met stemherkenning... kun je wel instructies geven voor navigatie, maar dat is al bij andere merken ook uh, mogelijk. Ja, want je kan er ook tegen praten als een soort persoonlijk assistent. Je kan er eigenlijk. tegen praten, maar uh, nogmaals, dat zit in bijna alle auto's met navigatiesystemen, zodat je hands-free uh, instructies kan geven. Maar je kan op een gegeven moment ook naar het, uh, het callcenter van BMW uh, gaan als je niet weet hoe je iets moet. Doen en dan geven ze instructies vanuit dat callcentrum. En dat werkt wel goed. Een mooie toepassing is ook de automatische noodoproep. Dat is dan als er een ongeluk gebeurt. Je hebt wel eens eerder verteld dat over drie jaar verplicht... in alle auto's binnen de EU zo'n uh, ja, noodoproep, noodknop moet zitten. BMW komt er nu al mee... Hoe bevalt hij? Hoe werkt hij? Uh, ik heb nog uh, geen boom of vangrails geraakt. Dus uh, geen praktisch gebruik van kunnen maken. Ze hebben het wel even voorgedaan. Uh, er zijn verschillende mogelijkheden. Eén, je drukt op een knop dat je onderweg ernstige pech hebt. Of een ongeluk hebt. Of bij een ongeluk betrokken bent. Waar anderen wel... Uh, slachtoffers te betreuren, zijn gewond of zo. En dan wordt er meteen gereageerd. Maar het gaat ook zover dat op een gegeven moment... wanneer je bij een zwaar ongeluk zelf betrokken bent... en je bent buiten bewustzijn... En je kan dus niet op die knop en drukken? En je kan niet op die knop drukken. Dan uh, wordt automatisch een signaal uitgestuurd naar die BMW centrale die dan zorgt dat de hulpdiensten in, uh, geactiveerd worden. En dan weten ze ook zelfs precies hoeveel mensen er in de auto zitten. Want de sensoren voor de, uh, voor de airbag en voor de veiligheidsgordels... die zien wie er in de gordel zitten en wie niet. En die constateren dat ook op een gegeven moment... wanneer die airbag afgaat, dat er iets ernstigs gebeurd is. En Zeker als jij niet reageert. Want dan vraagt uh, het callcenter uh, hoe is het met u? En als je zegt, uh, met mij is het oké, okay, maar ik zit bekneld. Dat kun je dan zeggen. Maar als er helemaal niets hoort dan is het natuurlijk grote paniek en dan wordt er heel snel actie ondernomen. En ze weten dus precies waar je zit ook. En ze weten via GPS precies waar je zit. Ja, en uh, nou ja, hoeveel mensen erin zitten? Niks blijft geheim ook. Elke BMW heeft die, heeft die dit systeem? Um, in, in, in principe, elke BMW die uh, voorzien is van een navigatiesysteem... en dat is uh, zeg maar wat ze noemen het businesspakket... de meest verkochte uitvoering van uh, welke BMW dan ook... van de grote of de kleine. En dan uh, komt er uh, voor het connected drive... 299 of 399 euro bij, plus 100 euro per jaar voor een abonnement. En dat is inclusief internet, en dat ja. is op zich dat abonnement gaat nog, maar en er zitten allerlei andere diensten ook bij. Zit bijvoorbeeld uh, dan die noodoproep daar ook bij? Of, of nee, die dat is verplicht. Oproep, Die dus dat zit de standaard, dan, al in, die zit standaard dat, in. Die zit er standaard in. ja, ja En dan kun je allerlei, uh, allerlei opties kun je natuurlijk uh, kopen. Je kan met die apps gaan werken, uh, met de sociale media, met, uh, met, met noem, noem alles, alles maar wat er uh, interactief uh, kan communiceren. En dan is het ook zelfs mogelijk om te upgraden, dat je niet op een gegeven moment uh, na twee jaar een andere ja. auto moet kopen omdat er een nieuwe service is die jij niet kan Gebruiken. Nou, en een van die dingen die dus volgende maand gaat gebeuren, dat is uh, RTT, real-time traffic information. Dat is dus niet de verkeersinformatie die je dus via de radio krijgt of via internet, maar dan communiceert de auto zelf interactief met andere medeweggebruikers en met het netwerk van T-Mobile wordt het dan doorgegeven, zowel op de snelweg als in de stad ook, zodat je werkelijk meteen weet: nu ontstaat een file, terwijl nu vaak onderweg. De file wordt gemeld en dat nou, het staat dat sta het oplossen. is. Dan ja. sta je er al in dan zeg je ja bedankt, uh, ik zag het ook komen me gebeuren. En, maar dan praten de auto's echt met elkaar zodat ze echt precies weten... oh, ja. er komt nu iets aan, dus ik kan ja. niet meer doorrijden. En dat ja. is het ideale doel ook, dat daar de functionaliteit nog uh, verbetert. En, uh, een, een van de dingen is bijvoorbeeld ook uh, nu als een auto op een stoplicht aan rijdt... op een rustige weg, dan zitten lussen in het weg... en dan zie je de stoplicht vanzelf op groen springen... Ja. Dan gaat het anders gebeuren, dat dat stoplicht met die auto rechtstreeks gaat communiceren... zodat hij al langer van tevoren ziet dat die auto aankomt, eerder op groen kan springen. Aan de andere kant ook uh, op een gegeven moment die auto kan waarschuwen... het blijft nog uh, 20 seconden rood, rem rustig af, uh, je hoeft niet op het laatste moment op de te gaan staan... en ga er ook niet vanuit dat het meteen groen wordt. Dus het gaat ook je rijstijl beïnvloeden en op die manier heeft dat connected drive weer een positief invloed op dat... ...andere systeem B mee, in Fashion Dynamics, die het zuinig rijden bevordert. Kijk, en dan uiteindelijk de grootste stap is natuurlijk helemaal niet meer hoeven sturen... ...maar gereden worden door je auto zelf. Dat kan wel technisch. Uh, Google heeft er veel uh, publiciteit mee gemaakt uh, begin, dit jaar, begin vorig jaar. Maar alle fabrikanten hebben dat in, in, in Duitsland, in Frankrijk en in Amerika zelf ook al geprobeerd. Ik heb het één keer een stukje mogen meemaken al... Maar daar zit niet zoveel rijplezier meer in voor de bestuurder dan. Nou, dat doen we dus voorlopig nog maar even niet. Wim, Oude dank en tot volgende week. Tot volgende week. Ja, wat is er nog op de tv vanavond? Nou, ik ga pas laat voor de buis zitten... want ik moet eerst nog even met mijn lampionnetje langs de deur. Het is drie koningen, zoals u wellicht weet. Dus moet ik live missen op Nederland 2 om half acht. En ik moet zeggen, ik heb wel wat moeite ook met die BBC-series bij de EO. Want voordat je het weet, sta je close-ups uit een dierentuin te bekijken... of ze nemen gewoon een loopje met de tijd. Ze geloven niet in een verleden bijvoorbeeld van miljoenen jaren... maar in een schepping van slechts duizenden jaren terug. Ja, ja, ja, beginnen dan gewoon maar niet aan. En de ombudsman is natuurlijk ook te zien om tien voor negen op uh, Nederland 2, zoals besproken. Zometeen op deze <lacht> Lunch, en hij heeft er zin in, Jurgen van den Berg. Wat gaan Kling je doen? Bitch. Uh, daar was een debat over, ja. over dat woord gisteren. Ja, ik zie, ik moet zeggen... Nee. Het duurde even voordat ik hem omstreekt. Ik denk, nou, dat kan je nooit tegen mij zeggen. Nee, het maar... kostte de hoofdredacteur van Jackie Habaan. Haar, ja, uh, haar uitgever ja. Yves Geiraat, Die was bij het de debat aanwezig... en die blikt zometeen even met ons terug. En dan om half twee is het Stam.nl. Het is begrijpelijk als de pensioenen worden verlaagd. En Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie... komt erover meepraten. En komt dat toelichten straks dus in Stam.nl... op deze zender met Jurgen van den Berg. En daarvoor nog lunch. Nee, Megen... 564 plus 1 Borgharen 3778 3778 plus 18 surf naar de gids.fm Tot maandag en dit waren de waterhoogten van vanochtend Sport op Radio 1.